over hoe de gratie ongedaan kan worden gemaakt. De Verenigde Staten houden een aantal ambassades langer dicht. In elk geval tot en met zaterdag. Dat is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig... om de veiligheid te waarborgen. Volgens een woordvoerder is er geen nieuwe dreiging... maar is het belangrijk om voorzichtig te zijn. De ambassades in Kabul, Baghdad en Algiers waren gisteren gesloten... maar gaan vandaag weer open. Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft een paar dagen voor de voltrekking van het vonnis zelfmoord gepleegd. De man van 44 zou woensdag ter dood worden gebracht, maar hij werd afgelopen dag doodgevonden in zijn cel. Hij had zich opgehangen. De man was veroordeeld voor het doodsteken van een buurvrouw in 1987. Twee weken geleden werd een verzoek tot gratie afgewezen, ook al zei de officier van justitie dat de man in de huidige tijd nooit de doodstraf zou hebben gekregen. Op Curaçao zijn drie joggers doodgereden tijdens een sponsorloop. Een man reed met vermoedelijk te hoge snelheid op de hardlopers in. De drie waren op slag dood. Een van de slachtoffers is een vrouw van 59 uit Nederland. De chauffeur van de auto reed door, maar werd door omstanders achtervolgd en klemgereden. Het weer, het is helder en het koelt af naar 14 tot 16 graden. Overdag schijnt de zon en het wordt warm, 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan het gaan regenen of onweren. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emaus. Zo, goeienacht. Um, wat zullen we vannacht eens gaan doen? Uh, helemaal geen meningen. Redelijk veel muziek. Uh, het uh, Transgalactisch Lifters handboek gaan wij uh, voortzetten. Daar zijn we vorige week mee begonnen, dat hoorspel. Ik heb dat in 1980 uitgezonden. Uh, het volgende uur dan, uh, gaan we luisteren naar Hans Dagelet. Acteur, maar ook muzikus. Een interview uh, uit de archieven van tien jaar geleden. In het laatste uur komt Rex van Beuningen langs, popkenner... en uh, voorzitter van de stichting ter promotie van de achtergrondmuziek, de Span. Maar ja, dat is allemaal tussen, uh, tussen vijf en zes. En wat we nu gaan doen, met elkaar praten... over uh, iets wat me buitengewoon uh, boeit. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik wil van u weten, wat is uw vroegste herinnering? Wat is uw allervroegste herinnering? Ik heb het mezelf ook afgevraagd en uh, ik zal dat later dit uur prijsgeven. want mijn allereerste herinnering is. Uh, ga graven. We gaan een tijdmachine in met z'n allen. Je vroegste herinnering. Vertel hem ons via 0800-1121. 0800-1121. King, I feel the earth move under my feet. Wat is je vroegste herinnering? 0801121. Daar gaan we het uh, het komende uur over hebben met elkaar. 0801121. 1121 uh, Ellie, ben je daar? Ja. Dag Ellie. I... Hoe, heet, hoe heet je verder? <laughs> ik weet alleen maar Ellie, oh, Ellie namelijk. Oh, Ellie Koolweek. Dag Ellie Koolweek. Wat is jouw <S laughs> vroegste herinnering? Uh, toen was ik 18 maanden. En... Ja. Uh, ik ben toen gebeten door onze hond. Ja. Waar ik me dus niets meer van herinner. Mm -hmm. Wat ik mij wel herinner is een kaart die op tafel stond. Uh, dat blijkt dus ook zo geweest te zijn. Uh, ik ben daar ja, Kijk, dat is 50 jaar terug of zo. En in die tijd ging je niet naar een arts. Maar de arts, arts kwam als die tijd had. Uh, toen heb ik dus een hele middag mijn open gezicht gelegen... Uh, ja, toen moest het allemaal gekramd worden. Ja. En in die kaars moest hij de, de arts dus de instrumenten stereo maken. In een kaars? Die kaars ja, in een kaars. Wat een idioot. Ja, dat, dat ging 50, 55 <laughs> jaar terug zo. Ik bedoel, toen had je nog geen eerste hulp ja. of wat dan ook. En je meldde dat en je moest gewoon wachten tot de huisarts langskwam. Ja. En die kwam dus laat in de middag. Nou, het was heel vroeg in de middag gebeurd. Dus om die instrumenten die hij bij zich had steriel te maken... Zeg, maar, <coughs> Dat maar, maar er dus maar, een kaars nodig. Maar de kaars herinner jij je, ja. maar de hond niet? De, nou, ik, ik herinner me dus de kaars... Ja, en de hond niet? De, het, het, nee, de, de, de, de beet zelf, daar weet ik niets meer van. Ik nee. weet alleen dat ik, uh, dat ik een ka ik zie, En Ik zie hem nog steeds op de hoek van de tafel een brandende kaars. Ja. Nou, wat, ik, vind en... twee, ik vind twee dingen heel merkwaardig en, en bijzonder ja. ook. Want wij hebben hier uh, met elkaar natuurlijk ook in de studio zitten praten... Ja. over dit onderwerp. En wij hebben allemaal hier herinneringen... die zo rond ons derde, vierde levensjaar spelen. Maar bij ja, jou is klopt. het dus stukken eerder. Ja, ik was 18 maanden. En daarom vond ik het zelf... <coughs> ik was zelf ook heel verbaasd toen mijn moeder me vertelde hoe oud ik was toen ja. dat gebeurde. En dat, dat ik me dus die kaars nog herinner. Want uh, verder weet ik dus uh, na die periode eigenlijk heel weinig. Ja. Maar die kaars heeft schijnbaar zo'n ontzettende indruk op me gemaakt. Want als ik nu mijn ogen dicht doe, dan zie ik hem nog, nog staan op tafel... Ja. En dat is gewoon heel apart, want verder heb ik... Uh, en je herinneringen beginnen vaak ook veel later. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat gewoon een gigantische indruk op mij gemaakt heeft. En dat weet ik dus nog. Dat ja. is het enige waar ik van alles nog weet. Ja, de werkzaamheden dus van de dokter. Nou, zelfs de dokter uh, zelf. Oh, dat weet je ook niet meer. Die, die, nee, die zie ik niet voor me. Ik ja. zie alleen maar een kaars op tafel. Zou, zou het uh, nou... Ja, het is een beetje psychologie van de koude grond... maar zou het nou zo zijn dat, uh, uh, dat ons geheugen zo functioneert... dat we een hele ingrijpende, uh, uh, vreselijke gebeurtenis... dat we die maar opzij schuiven en vervangen door een andere? Zo van, nou, laten we, dat, laten we die hondenbeet maar uh, uh, wegdrukken... en vervangen door die kaars... Zou daar een het soort zou, mechanisme achter zitten? Het zou best kunnen, want ik ben er heel vaak mee bezig geweest. Van, Hoe oh, kan dat nou? Maar die kaartje heeft daar gewoon werkelijk gestaan. Mm -mm. Um, en dat, dat vind ik zo frappant. Ja. Um, omdat ik dat dus nog weet. Wat was de, en, wat je was je de aard van, jou, van, de aard van wat, jouw verwondingen? Ja, mijn uh, linkerwang lag helemaal open. Ja. En bij mijn rechter slaap lag helemaal open. En toen ik ja, een jaar of... 22 was is er dus aan mijn wangplastisch chirurgie gedaan... om wat mm -hmm. die tekens weg te werken. Ja. Um, maar ik vind het zelf ook heel apart... dat ik dus wel um, die kaars weet, niet die beet. Nee, precies. Um, en dat, dat is gewoon heel vreemd. <coughs> of ja. in ieder geval heel vreemd. Maar het blijkt dus dat het wel kan. Omdat, kijk, als ik op een gegeven moment daarmee, tegen mijn moeder zegt... van ik, ik ik heb maar een beeld uh, van een brandende kaas toen ik klein was. Die op de hoek van de tafel stond. Nou ja, en zij zei gelijk. Ja, dat klopt, want toen was je gebeten door een hond. Ja. En de arts moesten uh, de spullen daar okay. in maken. Ik wil je hartelijk danken voor uh, ja. het vertellen van het bijzondere verhaal. Ja, ik vind het zelf ook bijzonder. <laughs> ja, bedankt. Oké. Okay. Joe. Dag. Dag. 0800 1121. 0800 1121. Wat is je vroegste herinnering? So your brothers bound and gag and they chained him to a chair Won't you please come to Chicago just to sing In a land that's not as freedom Can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago For the help that we can bring I'm not En uh, Chicago, we can change the world. Ja, beetje naïef, maar ik vind het ook aandoenlijk uh, en, en mooi... dat hij dat uh, toch ooit gezongen heeft. Zo dachten ze erover aan het uh, einde van uh, de jaren zestig. We can change the world. Het wordt tijd voor een generatie die dat ook vindt. Of niet soms. Oh nee, ik zou geen meningen geven vannacht. Dat is waar ook. Uh, je vroegste herinnering. 0800-1121. Je vroegste herinnering. Ik ben benieuwd. Irene Spekman uit Driebergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Of goeienacht. Um, moet... ja, maakt me niet uit. Nee, ja. Uh, ja. Ik hoop dat we de wereld kunnen veranderen. Ja. Maar, uh, dat hoop ik met je. Ik, ik wil even vertellen. Uh, ik moet erbij zeggen dat ik van 1941 ben. Want dat de, be, be, begrijpt dit verhaal niet. Okay. Mijn vader had in de oorlog scherven verzameld en op een gegeven moment ben ik buiten aan het spelen en ik vind er ook een en ik brand bijna mijn hand eraan mm -hmm. en ik dacht dus die is net gevallen maar dat kan helemaal niet want uh, ik was vier jaar en dat was dus 45 dus de oorlog was al afgelopen ja. Maar de zon had erop geschenen en daarom brandde ik bijna mijn handen eraan. Dus het was een, een, een, een granaatscherf? Ja, het was een scherf. Een scherf waarvan? Ja. Weet ik niet. Maar wel maar heet. Met, maar het was er wel een en ik was dus blij dat ik er een gevonden ja. had. En dat is jouw allervroegste herinnering? Ja, dat is mijn allervroegste herinnering. En, je, uh, uh, en met name de mededeling van je vader dat dat helemaal niet uh, uh, een scherf was die net gev uh, gevallen was in ieder geval. Ja, natuurlijk. Ja. Want het was, uh, het was prachtig mooi weer. Nou, 5 mei was de bevrijding. Het was dus in de zomer moet ik dat gevonden hebben. Ja. En... Maar ik, ik was zeer gelukkig met dat ding. Ja. Wat wij ons hier ook uh, afvragen onder elkaar is... Uh, je vroegste herinnering, hoe kan je nou echt weten dat dat je vroegste herinnering was? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd, want, ja. het kan, want er zijn meerdere dingen die je natuurlijk weet. Maar dit weet ik pertinent zeker, omdat ik hem heel lang zelf heb mogen houden. Mm -hmm. En mijn vader die was onderwijzer en die bewaarde zulke soort dingen, want ik heb heel veel van hem gekregen, ja. allemaal van de Tweede Wereldoorlog. Heb je die spullen nog? Ja, en die heb ik gebruikt. Daar heb ik een multimap van gemaakt. Ja. Met uh, beschrijvingen erbij. En mijn kleinkinderen gebruiken die met 4 Hebben dat gebruikt met 4 mei om mee te nemen naar school. Om te laten zien. En die scherf zit daar ook tussen? Nee, die heb ik niet meer. Ah. <laughs> maar. Maar mijn schoonzuster heeft het trommeltje met scherven van mijn vader. Mm -hmm. Want zij zat in het onderwijs en kon dat weer laten zien. Ja, het onderwijs zat in de familie. Ja, dat zit nog steeds in de familie. Ja. We, heb jij het ook een beetje? Ja, ja ik had het moeten worden, maar ik zat voor lang leven de law school. <lacht> is, dat jouw, is dat jouw karakter, Irene? Ja, ja, ja. Nog, ja. nog steeds? Gelukkig, gelukkig, daar ben ik zeer gelukkig mee. Ja. Want uh, dan kan ik het leven nog een beetje van de vrolijke kant bekijken. Want uh, ik ben al heel lang weduwe, maar ik geniet nog steeds. Oké. Okay. Het doet mij genoegen dat te horen. Ja, ja, ja. Maar je moet het wel zelf doen natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, je hebt een zonnig karakter. Ja, gelukkig wel. En een uitstekend geheugen dat teruggaat tot de, het jaar van de bevrijding in Wezen. Ja, ik was dus vier. Ja. Want maar... ik ben van 41. Ja. Irene... Ja, en die naam heb ik natuurlijk ook niet voor niks. Irene, nee, uiteraard. Van de, je hebt ook een brigade, hè? Ja, maar wat betekent de naam Irene? Vertel het ons. Vrede. Zo is dat. En ik ben in de, in de oorlog geboren, dus ja. vandaar. Ja, En we can change the world. I, I, I hope so. <laughs> het, het past er allemaal bij. <laughs> Zo, we, okay. hebben, we hebben het rond, Irene. Mag Helemaal je, goed. Mag ik je danken voor je reactie? Graag gedaan. Dag. Dag. Uw vroegste herinnering. We hebben dan al een paar hele mooie binnen mogen halen. 0800 1121. 0800 1121. Come and talk about all the things we did today. Here. Any laugh about our funny little must leave. But darling, be home soon. I couldn't bear to wait an extra minute if you'd double. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since October for the great relief of having you to talk to.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 since I've done for the great John Sebastian en de uh, Love and Spoonful Darling Be Home Soon... was zo'n lief groepje, die Love and Spoonful. En zo jammer dat het uh, ontplofte, omdat uh, er was iets met wiet. En de, de, de ene gitarist had wiet gekocht en de andere de, de bassist... die verklapte het of zoiets. En toen uh, gedonder met de platenmaatschappij. Dat soort kinderachtige dingen. Het was zo'n fijn beentje, Darling Be Home Soon, uw vroegste herinnering 0800-1121... We horen hem graag. Tolke Leuzink, Goedemorgen. Goeiemorgen. In Twente ja, ben... bel jij, hè? Ja, ik bel vanuit Twente. Ja. Ik ben uh, geboren en getogen in Twente, in ja. Haaksbergen. Ja. En ik ben geboren in december 1943. Uh -huh. En nou is het heel stom dat ik niet precies weet... wanneer Haaksbergen bevrijd is, want mijn herinnering dateert van dat moment... Uh, misschien is het in april geweest, 1944. Ja. Dan moet ik dus ongeveer 15 maanden zijn geweest. En ik meet me te herinneren, ik zeg altijd dat ik me herinner, ja. dat ik toen in de voorkamer van ons huis voor een opengeschoven raam zat. En dat ik iets kreeg van de soldaten die toen door Haaksberg getrokken, Canadezen of anderen... dat weet ik dus ook niet. Ja. Iets van chocola of... nou ja, dat weet ik dus ook niet meer. Mm -hmm. Maar ik, zeg, ik zie mezelf dus zitten... voor dat opengeschoven raam... Ja. in de kinderstoel. En veel later is dat nog wel eens... ter sprake gekomen. Zo van, is dat nou werkelijk een herinnering? Of weet je dat... omdat dat vaak gezegd is? Ja. Omdat je dat gehoord hebt als kind. En wat, wat, wat zeg jij daarover? Wat ja, denk je? Ik kan, ik kan me dus niet herinneren dat ik het gehoord heb als kind. Mm -mm. Ik kan... En ik zie volgens mij nog steeds dat opengeschoven raam. Ja. Ik weet het niet. Je bent, ik weet het niet echt. Ben, nee. Maar je ah. denkt het in ieder geval. Ja. Uh, je bent wel recordhouder uh, vannacht, want uh, jouw herinnering gaat terug tot... Uh, je was 15 ja. maanden, hè, zei je. Ja, dat denk ik. Dat is ja. heel erg jong, hè? Ja, dat is ook heel ja. erg jong. Maar het was natuurlijk wel uh, in die tijd... een hele indrukwekkende gebeurtenis. Ja. Ik bedoel, echt niet voor mij, denk ik. Want ik denk dat ik het beseft heb. Ja. Maar om me heen was natuurlijk uh, ontzettend veel opwinding in het hele dorp en in het gezin. Ja. En... Dat, dat zal waarschijnlijk uh, de oorzaak uh, zijn van het ja, feit dat je het kan nog weet. Ik kan niet echt bewijzen, hè? Nee, maar dat hoeft ook maar niet. Ik, ik zie nog steeds dat raam. Dat, ja. dat zie ik gewoon. Ja. En het gekke is dat ik me ook niet kan herinneren... Nou ja, dat zei ik al. Ja. Ik kan me niet herinneren dat het een verhaal is... wat iedere keer opnieuw verteld ja. werd. Dat, maar, dat geloof ik dus niet. Maar ik vind eerlijk gezegd dat het niet geeft. Nee, hè? Het heeft zich in jouw uh, herinnering genesteld... als een première. Als het eerste wat is blijven hangen in je leven. Ja. En dat precies. is mooi. Ja. Het, het zijn trouwens nooit, valt mij op, alledaagse gebeurtenissen hè, die mensen zich uh, herinneren als eerste herinnering. Nee. Het moet nee. wel omkleed zijn met uh, de nodige impact. Ja, nee, maar dat is ook denk ik heel normaal. Ik heb helemaal niet zo heel erg goed geheugen. Mm -hmm. Maar. Uh, maar bijvoorbeeld uh, mijn broers en zussen die vertellen wel eens dingen over vroeger en dan heb ik zelfs de neiging om te zeggen... nou, volgens mij ben ik in een ander gezin opgegroeid. Want ik weet niet meer waar ze het over hebben. Mm -hmm. Dus iedereen onthoudt waarschijnlijk wat het meeste indruk maakt. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Tolke, mag ik je heel erg danken? Ja, tuurlijk. Fijne nacht. Ga... Ja, zelfde hoor. Dag. Dag. We blijven in uh, Twente. Uh, en daar, daar treffen we ook iemand uh, met een oorlogsherinnering. Uh, en haar naam is Wilhelmina. Dat klopt. Goedenavond. Nou, Naar is hier Willemina. <laughs> ja. Nou, ik, ik woonde niet in Twente, maar in Nijmegen. Ja. En ik weet, de, mijn herinnering is van 10 mei, dat de Duitse vliegtuigen overvlogen. Ik was dus vier jaar. Ja. En dat ik ba bang werd in mijn eigen bedje. Uit bed kwam en bij mijn vader en moeder in bed kroop. Ja. Toen ging mijn vader uit bed... En die ging op een balkonnetje bij die slaapkamer staan... naar de lucht staan kijken... waar die vliegtuigen, ik denk op weg naar Rotterdam, overtrokken. Ja. En ik hysterisch begin te huilen van... Papa, kom in bed, want dan is alles goed. Ik merkte aan mijn vader dat er dus ook een soort angst was... en mijn moeder die bij mij nog in bed lag. En ik en mijn vader van armoede naar bed moest komen... om mijn gekrijs ja. <laughs> tegen te gaan... Ja. Dat is een herinnering. Maar... maar ik wou gelijk nog even zeggen dat ja? Haaksberg in 1945 bevrijd is en niet in 1944. Okay. Nijmegen is be bevrijd in 1944. Onder de Waal was bevrijd Zuid-Nederland. En dat was toen de, de lijn van het front. Nijmegen werd frontstad. Mm -hmm. In 1944 was ik dus acht jaar. En ook daar kan ik me nog Canadezen en Engelsen herinneren. die kinderfeestjes gaven mm -hmm. voor de bevrijde jeugd in die stad. En later is pas de slag om Arnhem gekomen ja. en Haaksbergen ligt boven Arnhem. Dus het was in 1945 dat haar, die mevrouw was dus een jaar ouder. Ja, dat kan. Dan, ja, nee, dat is zo. Dan is ze, dan, dan is ze. Ja, nee, ik betwijfel het ook niet. Uh, maar dan, uh, uh, dan is ze dus geen recordhouder meer uh, uh, vanavond. Nee, uh, ik dan ook was het... niet, want ik was vier. En ze ja. hebben vaak gezegd dat ik geweldig een keer kan... Maar ik later kan ik me niet herinneren dat ik nog zo'n halbij had heb. Maar ik weet wel ook het gebrom van die vliegtuigen die overkwamen. Ja. En dat was dus 10 mei. Maar bij jou was het dus zo dat de, de spanning die zich meester maakte van je ouders... dat die op jou oversloeg? Ja, dat, dat, ja ik was dus uit bed gekomen met mijn eigen bed en bij mijn ouders in bed gekropen, dan voelde je je veilig, maar toen verliet mijn vader dat bed om op de balkon naar de lucht te gaan staan kijken waar die vliegtuigen overkwamen, mm -hmm. en, en uh, toen voelde ik me niet meer veilig, nee. en toen heb ik zo tekeer gegaan, dat mijn vader van Amo maar het bed in moest. Okay. Ja. En wat bewaren betreft, later was ik in Berlijn, en was de muur gevallen, heb ik een stukje van die muur op kunnen rapen, ja. eigenlijk voor de hele familie, je komt maar rapen toen, mm -hmm. scherfjes, en in Groesbeek, dat is vlakbij Nijmegen, daar is ook scherf gevonden over, over de landing van de Engelsen en de Canadezen. Daar is daar ook nog even strijd gevoerd. In 1944 dus. Ja, okay. Dus ik heb nog een paar scherven. We <laughs> zitten wel in de scherven vannacht, hè? Ja, ja dat is wel mooi. Okay. Wilhelmina, dank, dank je zeer voor je mooie verhaal. Ja, een mooi programma en succes er verder mee. Dank je wel. Nou, we gaan straks wel even verder uh, praten. Uh, eerst even muziek. Dat, uh, daar moet ik nog even wat bij vertellen. Uh, want uh, mij bereikt ook een bericht uh, van uh, luisteraars uit uh, Amerika. Uh, dat zijn uh, Wim Mijners en Alice Rush Win uh, Wim Meiners die uh, vertelt ons via WhatsApp... Uh, dat zijn vroegste herinnering uh, teruggaat naar 1953. De 31ste januari. De stormramp... Hij woonde in Soesdijk. Uh, dat was uh, ver van Zeeland... maar zijn vader, Dominee, die moest spreken in Utrecht... en die kwam thuis en zei dat hij de domtoren had zien zwaaien. En dat maakte zeer veel indruk op uh, de kleine Wim. En hij was vier. Uh, dat, uh, ter inleiding van het volgende, we gaan zo de inkspots uh, draaien. En dat uh, doen we op verzoek van Alice Rushminers. Uh, het is altijd ingewikkeld om uh, de inkspots uh, aan te kondigen. En dat komt door het feit dat er zoveel inkspots zijn geweest. Eén beentje, dat, was, dat waren de echte, maar uh, die gingen in 1954 uit elkaar... En daarna uh, zijn er talloze inkspots uh, opgestaan, die de uh, uh, New Inkspots of de Next Generation Inkspots, noem het maar op. Die claimden allemaal familie te zijn of, uh, uh, uh, uh, of, of waardige opvolgers. Allemaal onzin. De echte inkspots die laten we nu horen op uh, verzoek van Ellis. Uh, Jever Jive. Java jiving, it loves me. Coffee and tea, and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, I love Java sweet and hot. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot, now pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug from the wonderful mud. I've got a rug that I'm stuck in the jug. A slice of onion and a raw one. Raw one. Wait a, wait a, percolator. I love coffee. I love tea. I love the java java and it loves me Coffee and tea and the java and me A cup, a cup, a cup, a cup, a cup Oh, Boston beans, soybeans Green beans, cabbage and greens I'm not getting a a bean Unless it is the cheery, cheery bean boy I love coffee, I love tea I love the java java that loves me Coffee and the tea and the java and me A cover, cover, cover, cover, cover, cover. yeah I love java, sweet and hot Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot, not for me a shot. A cup, a cup, a cup. Oh, throw me that slug from the wonderful mud. I'll get a rug till I'm snug in the jug. Drop a nickel in the pot, Joe. I take on my slope. Wait a, wait a, I love coffee. I love tea. I love the Jabba Jabba and it loves me. Coffee and tea and the Jabba and me. Yeah. A cup, a cup, a cup, a cup. Boom. Unforgettable, nou, wel op unforgettable inkspad. Dat wilde ik zeggen. Uh, Tini van Beek, goedenacht. Dag. Um, uw vroegste herinnering? De vroegste herinnering is dat ik in het wagentje stond. En dat was van rotten was gemaakt met een houten zittentje. Ja. Waar een, een plaspotje onder werd geschoven. Mm -hmm. En een dekseltje erop. Ja. En een heel dun kussentje. En mijn andere zussen, die dus minstens 5,5 jaar ouder waren. En de andere was geloof ik 8 jaar ouder. Ja. Die mochten me door het Oosterpark rijden. In Amsterdam? Ja. ja. En hoe lang geleden is dat? Dat is 90 jaar geleden. 90 jaar geleden? Ja. Uh, dus u bent 93? Ik ben 93. Ja. En dat, dat ziet u nog heel helder voor u? Jawel, ja. ja. Geweldig. Was het, was het een aangename herinnering? Was het leuk om in dat... Oh ja hoor, het was heel leuk en gezellig. Ja. En er was een kraantje en dan mocht ik met mijn mond om een slokje water. Ja. Heel zo'n zo typisch kraantje met zo'n stromende... Hoe moet je dat zeggen? Zo'n stromende straal. Ja. Die stond aan het begin de, bij de opening. En dan mocht ik een slokje water nemen. Dat ja. was heel spannend. <laughs> Wat prachtig dat u dat na 90 jaar zo helder neer kunt zetten. Oh ja, ik zie het voor me. Ja. Bent u gezegend met een goed geheugen in het algemeen? Ja. Ja? Gelukkig wel. Ja, dat is mooi. Want ja. het, is, het is nu eenmaal zo dat met het opgevorderde leeftijd... met name het korte termijn geheugen het wel wil laten afweten. Nou, af en toe... Zo van waar ligt mijn tas ook alweer? in? af en toe kan ik iets niet vinden. Ja, nou oké. Okay. Maar uh, meestal weet ik het wel. Luistert u vaak op dit tijdstip naar de radio? Wat zegt u? Luistert u vaak op dit tijdstip naar de radio? Nou ja, ik, maar dan lig ik in bed. Ah. En dat is toch weer twee kamers van de telefoon verwijderd. Oh, dus u bent speciaal voor ons naar de Opgedaan telefoon gelopen? Te ja, ja. Nou, dat, dat waarderen we zeer. Ja, leuk, hè? <laughs> ja, dat is zeker erg leuk. Mag ik u heel erg bedanken voor het verhaal? Mag hoor. Oké. Okay. En ik wens u veel succes. Ik luister er altijd naar. Mooi zo. Ik dank u zeer. Dag. Dag. We gaan naar Leni de Bruin uit Maasluis. Dag, Leni. Ja, ja goedemiddag Dag. Mijn vroegste herinnering Juist. is dat uh, mijn tweelingbroertjes werden geboren. Waren ja. geboren, moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja, Vertel! Nou, uh, mijn vader kwam uh, ons wakker maken, mijn oudere zus en mij. En die zei, uh, kom nou eens uh, beneden kijken wat we nu hebben gekregen. Mm -hmm. En er waren twee broertjes, samen in één bedje. Want mm -hmm. mijn moeder en vader wisten niet dat er twee baby's uh, zouden komen. Mm -hmm. Vroeger had je nog niet al die apparatuur zoals we dat nu hebben. Nee, je wist van niks. Dus uh, dat <laughs> was een hele grote verrassing. Ja. En mijn uh, oudere zus en ik mochten er allebei één uitkiezen. En de oudste eerst. Dus uh, mocht... er was voor mij weinig meer te kiezen. Maar we hadden dus allebei ons eigen broertje. Ja, en welke koos jij? Ja, ik, uh, mijn oudste zus ko koos uh, mijn uh, broertje. Die heette Dick. Ja. Dus A3 bleef voor mij over. bleef Voor mij over, voor, ja. Ja, dat was wel <laughs> heel leuk. <laughs> ja. Je moet het er maar mee doen, hè? Uh, ja, nou, ja, ik was er heel erg blij mee. Ja, dat kan ik zelfs. En dan uh, twee nog wel, dat was helemaal geweldig natuurlijk. Ja. ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, uh, uh, vertel, loop je dan de volgende dag naar je vriendinnen om te vertellen ah, Ik was drie jaar. Oh, drie jaar, dan wordt het moeilijk, hè? Nou, ik weet het nog wel heel erg goed. Ja. En ik zie ook nog de kraanverpleegster uh, die dus iedere dag kwam met zo'n groot wit gesteven schot aan. Ja. Zo'n uh, speciale blauwe kraanverpleegstersjurk En uh, ja, die kwam dan iedere dag uh, en ik weet wel. Ik was er heel erg blij mee. En we steeds maar kijken in die wieg ja. of in dat bedje. En uh, ja, het was helemaal en, geweldig. En die blijheid is gebleven. Ja. Echt wel, ja. Mooi zo. Ja. Mooi dat te horen. Uh, Leni, bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan. Goeiedag verder. Ja, jij ook. Dag. Dankjewel. Dag. Je vroegste herinnering? 0800 1121. 0800 1121. Dit is Caro's Nacht van het Goede Leven. En hier is de Fleetwood Mac. Een world turning. Turning van de Fluidhoek MAC. Het is merkwaardig. Wij uh, hebben het dit uur over uh, onze vroegste herinnering en het zijn uitsluitend vrouwen die bellen. Daar moet een reden voor zijn, maar daar kan ik geen vinger op krijgen. Nog. Maar merkwaardig is het wel. Uh, Femke uit Amsterdam. Ja. Goeie Goedenavond, meneer. Ja, ik heb een herinnering, mijn vroegste herinnering, en die staat nog voor me, ja. of dat het gisteren was. Ik ben 84, dus mm -hmm. het is 81 jaar geleden, ik was een jaar of drie, ja. en ik mocht met mijn tweelingbroertje, met opa en oma, mocht ik naar het circus Sarasani. Sarasani, ja. Was eens van gehoord? Ja, zeker. Is, is later verbrand, ja. hè? Een zeer bekende naam. Ja, en we gingen dus met dus, uh, opa en oma gingen we naar het circus. Nou, er was al een belevenis tot en met. Mm -hmm. En uh, we gingen met de auto. Opa had een auto en een chauffeur, dus we gingen naar Sarasani. Doe maar. En, ja, maar met en, een auto met chauffeur, zeg. Ja, toen dat tijd, ja. ja. En uh, nou, we zaten, zaten daar. En dan uh, weet ik nog, dat heeft een invloed. Ik zie het nog voor me. Ja. Dat was een, uh, een, een, een, een vrouw, een meisje. En die ging van de top van het circus... Aan de top van het circus ja. aan de haren hing ze, ja. Al, ik denk langs een stalen eh, draad, weet ik veel, weet niet, mm -hmm. kwam ze van boven helemaal naar beneden. Ja. En dat heeft me toch een indruk, ik zie het nog voor me, ja. ik, zo, ik kan het zo natekenen. Maar ik heb daar zo, zo, <coughs> invloed heeft dat op mij gemaakt, dat ik heb in mijn broek staan plassen. <laughs> en dat was heel erg, want ja. toen mocht ik niet meer gaan zitten op mijn stoeltje. Van wie niet? Van oma niet. Ik had in mijn broek geplast. Maar van, van emotie, van emotie. Ja. Mijn tweelingbordje mag wel gaan zitten. Nou... En ik moest staan tussen de benen van oma... of tegen de benen van oma aan... want oma had toen hele lange rokken in die tijd. Ja, dus dat gaf niet. Wat, pardon? Dus dat gaf niet... Nee, maar ik moest bij oma staan blijven. Ja, ik had in mijn boek gedaan ja, van emotie. Wel... Maar, maar, maar toen moesten we... Pardon? Ja, hoe lang duurde die voorstelling nog? Dat weet ik niet. Ik, nee. weet, dat weet, ik weet ook niet wat ik verder heb gezien. Ik, ik zie het nog voor me. Vanuit nee, vindt... de nok van het, van het, van het, uh, het, uh, het, het cirkel... Ja. Uh, aan de haren, lange haren... Hing ze, ik denk, op een en een ijzerdraad. dat weet ik ja, niet. Vast... Dat weet ik op die leeftijd niet, was drie jaar. En dan kwam ze zo naar beneden... Maar wat, wat... Aan de haren, aan de haren. Ja. tot op, de, op het cirkel. Maar ik deed het tussen mijn broek, En ja, toen maar moesten op, we terug. Om een kind van vier nou de rest van de voorstelling te laten staan... dat vind ik ook nogal wat. Ja, maar goed, het, het, ik had in mijn broek gedaan. Ja. Dus was, ik, had, was... ik had een slopbroekje aan, dus uh, een slopbroekje en een jasje en een hoedje op. En uh, mijn tweede broertje had ook een slopbroekje ja. en een jasje, maar een petje. <laughs> en toen moesten we terug met die auto... Ja. En toen werden we teruggehaald. En, mijn, en toen had mijn, mijn opa die had toen een, een spijker. Het een, een, was een hele mooie auto ja. met chauffeur. En daar zat voor, voorin zat de chauffeur... En dan kwam er een glasplaat, die kon open en dicht schuiven. schuiven. Ja. En achter die plaat zaten twee klapstoeltjes. Mm -mm. Daar mochten mocht mijn broertje en ik op zitten, okay. op de heenweg, wel ja. te verstaan. En daarachter was de bank waar opa en oma zaten. Maar ook op de terugweg mocht ik niet op mijn klapstoeltje zitten. Nou, dat zeg. Is. Nee, maar ik had mijn broek, ik was helemaal nat. Ja, okay. en, en mijn tweelingbroertje mocht wel zitten. Ja. En oh. dus ik heb helemaal terug moeten staan ook. Maar ik zie dat nog voor me. Ja. Was, ik zie het nog voor me. Was oma zo'n strenge vrouw? Nou, nee, maar nee. Ze was netjes. Ik denk dat, ja, kennelijk. Dat, ja, om, om, om niet de stoeltjesvrouw uh, te maken, ja. denk ik. Femke, een bijzondere gebeurtenis in uh, ja, Circus dan, Sarasani. Zie het, dat zie ik <laughs> nog heel veel voor me. Ja, heel vaak zie ik dat nog. Die, dat was mijn eerste herinnering ja. die ik heb van emotie. Tachtig jaar maar, geleden. Ja. Nou, 81. 81 jaar, ja. Ik was drie jaar. Ja. Geweldig. Ik was drie jaar en het is 81 jaar geleden. Dus ja, ja ik, ik dacht mijn eerste dat is echt mijn eerste herinnering oh. altijd geweest. Oh, Femke. God, daar komen nog een heleboel anderen. Uiteraard. Ik vind het een leuk programma. Dank je wel. En ik vond jouw ja. verhaal leuk. Ik, vo, ik ga met plezier luisteren ik nog even. Oké, okay. dat vinden we leuk ja. te horen. Dag Femke. Dank u wel. Dag we. Fijne nacht. Ja. Anke van Brakel uit Veenendaal. Goede macht Anke, Anke is weg. Ik heb een herinnering. Oh, daar ben je. Mag ik je vertellen? Graag, Anke. Dat ik ik moest als klein kind van drie altijd heel erg hoesten. Ik denk dat ik de kinkel zat of zo. Ja. Maar toen moest ik onder de hoogtezon bij bij een verpleegding, iets van verpleging. ja, En dan moest ik zo'n zwart zonnebelletje op. Ja. En in mijn onderbroekje op een bed liggen naast een jongetje. En dat vond ik heel rot. Ik schaamde <laughs> me dood. Ja, een genante <laughs> vertoning vond je het. Ja, heeft heel erg indruk op me gemaakt. Ja. Nou, uh, uh, dat heb ik ook meegemaakt, Anke. Jij ook? Ja. Moest je ook onder de hoogtezon. Ik moest ook, ook Ja, dan, ik, ik weet niet eens meer waarom, maar ik, dan, dat, dat was zo'n veel geval. Allemaal ja. zo'n zo plastic. Zo, het was ook wel een lullig brilletje wat je op moest. Ja. Met, het, met een elastiekje en dan twee met van een die. Klant. Ja. En dan het zat heel strak om je hoofd ook. En wij moesten dan om die hoogtezon heen lopen in een kring. Met meerdere kinderen. Ja, met een stuk of tien kinderen moesten we om dat ding heen lopen. Wat raar. Ja, maar ik vond het waardeloos. Vreemd... Jij je ook zo, dat je ja, je ik vond het helemaal niks. Dan liep je daar in je onderbroek met uh, stel wildvreemde kinderen... om die hoogte zon met een stom brilletje op. Hoe erg wil je het ja. hebben? Dat had ik, ik. Ik schaamde me. Hoe het kon, dat weet ik niet. Nee. Maar dat, die, dat andere kindje dat dat een jongetje was. Ja. Daar schaamde ik me tegenover dat jongetje. Ja, ach, het Anke toch. <laughs> Is het goed met je gekomen later? Helemaal goed gekomen, hoor. Mooi zo. Anke, ik dank je voor je verhaal. Graag gedaan. Fijn dat je gebeld hebt. Fijne dank nacht. Je wel. Dag. Dag. Ja, ja, de jongste herinnering. Uw verste herinnering. Uw oudste herinnering. Het is bijna uw laatste kans. 0800-1121. 0800-1121. Maddie Waters, still a fool. Friends, buddy. to the <laughs> Mario Wallace, stil voel. Hij verdwijnt heel snel in de nacht. Ik herinner me een versie van, uh, van de bintangs, hun allereerste uh, plaat. Uh, die heette Blues on the Ceiling en daar staat dit nummer ook op. Maar dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon laten. Dat moet je aan Mario Wallace overlaten. Die heeft namelijk de blues in zijn genen zitten. En uh, dat, dat kan je niet tevoorschijn toveren als je in de bintang zit. Goed beentje trouwens hoor. Uw vroegste herinnering in Caro's Nacht van het Goede Leven op Radio 1. Jan uit Drenthe, goedenacht. Ja, goeienacht. Goeie Goeiedag Jan. Ja, Wat is je dag. eerste herinnering? Ja, nou... De, ik denk de eerste herinnering... dat was op een morgen, in de winter op een morgen vroeg... dat ik uh, uh, de banderdeur uit gelopen was, buiten stond en omhoog keken, allemaal lichtjes aan het firmament zag. Ja. Een heel wonderlijke. En toen ben ik weer terug ja. teruggegaan naar binnen. En mijn vader die was bezig om een leggerog te dorsen, op de deel. Eh, mm -hmm. uh, en die heeft me toen uitgelegd dat al die lichtjes aan het firmament dat dat sterren waren. Dat is trouwens wel een mooie herinnering dan, hè? Voor het eerst, voor het eerst iets idioots zien boven je, lichtjes, ja. en dan uitgelegd krijgen: nou, dat zijn dus de sterren. Ja. Prachtig. Ja, en dat moet, ja. Ik was twee turven hoog, denk ik. Dus dat, maar je kan dat niet dateren. Nee. Wat uh, kan je een, een beetje schatten? Twee turven hoog. Nou ja? ja, ik ben. Ja, van, ]je of vier. Ik ben van mei 37. Ja. Ik weet nou wel dat ik weet wel dat, dat wij in uh, de winter van, ik denk 42, mm -mm. kan ook 41 geweest zijn, maar ik denk 42 dat wij dat er veel sneeuw lag en dat die sneeuw hard bevroren was, ja. een dikke laag. En dat we met de buurjongens mm, daar stukken sneeuw uitstaken... en daar een, een soort iglo van gebouwd hebben. Aha. Onder dat firmament? Nou, dat deden we niet. Ja. Nee, dat deden we niet s'nachts natuurlijk. Dat deden we niet nee. s'nachts, dat deden we overdag. Ja. Maar ja, dat was toen... Uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk de twee vroegste herinnering. die En dan komen er later nog vele bij. Maar... maar het gaat ja. ons om de vroegste vannacht. Ja. en uh, ik, vind het een mooi, van die... ik vind het een mooie... Weet, het is voor iedereen zo, uh, uh, zo goed voor te stellen... dat je voor het eerst denkt... de sterren, ze zijn er. Ja, nee, maar wat is dat? Hè? Ja. Lichtjes, lichtjes hoog boven in de lucht. Ja, je kunt het niet benoemen, je weet niet wat het is... maar dan is daar altijd wel een vader... die het wel weet... Ja. Ja. Jan, mag ik je bedanken? Eh, graag gedaan. Oké, okay. fijne nacht. Ja, dank je wel. Dag Jan. Dag. En van uh, Jan uit Drenthe gaan we naar Henk in Zwolle. Henk Kliffink, goedenacht. Goedenacht, meneer. Dag Henk. Uh, ik geloof het niet, maar uh, ik heb uh, meegemaakt... ben erbij geweest dat mijn moeder... mijn zusje op de markt gekocht heeft... Dit uh, behoeft enige uitleg. Wat zegt u? Dit behoeft enige uitleg. Ja, ja dat dus, dus zal het ook wel. Uh, nou, um, ik ben negentig en uh, ik was drie jaar. En toen heeft mijn zusje mijn moeder op de markt gekocht. Ik ben zelf mee geweest, dus ik weet het absoluut zeker. Maar uh, hoe, hoe ja, ging dat? Ongelooflijk, maar het is zo. Hoe ging dat? Nou, ik zal u vertellen. Mijn uh, zusje is 26 septemberjarig. En ik had twee oudere zussen, de ene was zes en de andere 22 septemberjarig. Ja. Dus uh, ik denk dat mijn moeder voor een van die twee voor de verjaardag een pop op de markt gekocht heeft. Ja. En zo heb ik dat met elkaar geassocieerd. <lacht> uh, ja. En ik blijf erbij, eh, heb ik ook altijd tegen iedereen volgehouden. Mijn moeder heeft mijn zufje op de markt gekocht. Ja. En uh, wat was het commentaar? Dat is 90 jaar geleden hoor. Wat was het commentaar van uw moeder wanneer u dat beweerde? Dat weet ik niet meer. Eh. <lacht> dat, dat weet ik niet meer. Maar het is 90 jaar geleden dus. <lacht> ja, ik vind het al heel wat dat we dat zomaar eventjes uh, boven kunnen halen. Ja, ja, dat, heb ik, ja dat, uh, dat heb ik mijn leven lang geweten. Dus uh, ja. dat is nooit uit mijn herinnering weggegaan. Nee, prachtig, Henk. Ja. En zo lang geleden, 90 jaar. Ja. Wa mag ik je daar zeer hartelijk voor danken, voor deze herinnering? Nou, dat mag u, maar het hoeft niet. Dat doet niet. <laughs> maar ik doe het toch. <laughs> ja hoor, goed. Een, een fijne nacht gewenst. Ja, dankjewel. Okay. Dag. Dag. Ja, toch uh, een meerderheid aan uh, vrouwen, hè? die uh, hun eerste herinnering met ons uh, wilde delen. En twee mannen, het waren Jan uit Drenthe en Henk te Zwolle. Jan die ontdekte ineens dat die uh, dingen aan het firmament Sterren heten. Uh, en Henk die, uh, die wist dat zijn moeder een zusje had aangeschaft op de markt. En is daar zijn hele leven bij gebleven? Nee, dat is niet waar. Dit zijn de Beach Boys en Let's Go Away for a while. Dat is precies wat we gaan doen om te gaan luisteren naar het NOS journaal van uh, drie uur. En daarna is de nacht van het goede leven terug met een uh, interview uit het archief met acteur Hans Dagelet. Tot zo.